je fijne dagen. Station. One, de winterse vijftig.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 Kerspel, scherpe konijnen, lenkaukoer, vanale cocktail, ham uit de Ardennen plus meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom met honderd mooie ballen van pi. Ja, kerstmis, kerstmis, heel mijn smoking zit vol rook en van mijn vlinderstreekie knelt het hele stiek.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 Salmonella en meloen. Kerstmis, kerstmis. In de kamer staat een boom. Met honderdduizend ballen van een piek. En als u alles door elkaar drinkt, word ik schip. Kerstmis, kerstmis. En naar de kerst ga ik wat doen aan geen Is de kerstman protestant of katholiek? Kerstmis, Blijft u alle rustig. Gempelis.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 Snow G. F. -M. your heart You didn't wake up when we died Since I was